In de Belgische enclave Baarle-Hertog heeft de politie... bij een grote vuurwerkcontrole 45 kilo vuurwerk in beslag genomen. Met verkeerscontroles ging de politie twee uur lang na... of niemand meer dan een kilo vuurwerk had gekocht. Bij winkels werd bekeken of het vuurwerk veilig ligt opgeslagen. 29 automobilisten zijn bekeurd. Ze krijgen boetes van een paar honderd tot duizenden euro's... afhankelijk van hoeveel vuurwerk ze bij zich hadden. In België mogen automobilisten maximaal één kilo vuurwerk... in de auto meenemen. De oppositiepartij NLD in Birma gaat meedoen aan de parlementsverkiezingen, ook als partijleider Aung San Suu Kyi geen president kan worden. In de grondwet van Birma staat dat iedereen met een buitenlandse man of kinderen geen president kan worden. Suu Kyi is getrouwd geweest met een Brit en haar twee zoons hebben een Brits paspoort. Een boom die Adolf Hitler in 1936 aan een Britse sporter schonk, is van de ondergang gered. Er was gevaar dat de beschadigde eik zou bezwijken, maar hij is gesnoeid en kan daardoor weer jaren mee. De eik staat in Londen en is de laatste zogenoemde Hitlerboom in Groot-Brittannië. Het was een geschenk aan de Britse zeiler Christopher Boardman, die in Berlijn goud won op de Olympische Spelen. Margot Boer mag vrijwel zeker uitkomen op de 500 meter schaatsen tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Op het kwalificatietoernooi in Heerenveen won ze beide keren op deze afstand. Laurien van Riessen werd twee keer tweede. Of zij naar de Spelen mag is afhankelijk van uitslagen op andere afstanden. Bij de, <coughs> bij de mannen mogen Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Bob de Jong de 10 kilometer rijden in Sochi. De Jong liep het Olympische ticket op de 5 kilometer net mis, maar wist zich nu wel te plaatsen. Het weer overwegend droog aan de kust kan nog een bui vallen... en vannacht kan het nevelig worden. Morgen wordt het met een graad of 7 en er is geregeld zon. In het noordelijk kustgebied valt nog een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Ja. Ja. Henk van Middelaar en Marciaal Belman. Goedenavond, u luistert naar het allerlaatste uur Pavlov. Het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Vanavond vragen we psychologen hoe we de mens kunnen verbeteren. In het eerste uur verbeterden we de wereld. In het tweede uur de mens zelf. Ja, en dit uur bespreken we in hoeverre ons gedrag een keuze is. Hebben we daar zelf iets over te zeggen of bepaalt de omgeving hoe we ons gaan gedragen? En dat gaan we ook nog eens toepassen op een heel specifieke gebied, namelijk op gezond leven. Dus goed eten, veel bewegen, niet stressen, et cetera. Het gaat dus vanavond, dit laatste uur, over de maakbaarheid van ons gedrag. En daarover praten we vanavond met drie gedragswetenschappers. Esther Paapjes, organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in gedragsverandering... met betrekking tot je gezondheid waar ik het net al even over had. de Dendreu, psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam... en gespecialiseerd in besluitvorming. En Misha Koster, psycholoog, coach en deskundige... op het gebied van life hacking, ofwel het inzetten van technologische hulpmiddelen... om je leven gemakkelijker, leuker, efficiënter... misschien zelfs wel te maken. Aan alle drie vraag ik jullie... Eh, hebben jullie wel eens een, een, een gedrag... Afgeleerd of, of juist een goed gedrag aangeleerd. Echt heel bewust. Mag ik met jou beginnen, Esther? Um, hele goede vraag. En uh, ik denk dat het inderdaad voor mij gelukt is om bijvoorbeeld over de afgelopen, ja, laten we zeggen, vijf jaar gezon, gewoon gezonder te eten. En. Um, dat houdt bij mij eigenlijk gewoon in meer fruit eten, meer groente eten. Te zorgen dat ik mijn eigen lunch meeneem, dat soort dingen. Omdat het dan gezonder kan. Ja. En dat heb ik eerder gewoon niet gedaan. Een beetje misschien uit gemakzucht, omdat het misschien ook niet altijd nodig bleek. Maar het is wel gelukt om dat als een soort van nieuwe gewoonte te doen. En het makkelijk En hoe te heb je dat uh, gedaan? Ik ben eigenlijk op een gege gegeven moment gaan beslissen... dat ik dat uh, uit, om verschillende redenen belangrijk vind. En... Um, heb geprobeerd om het in mijn dagelijkse routine in te bouwen. En ik merk eigenlijk, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat als je dat inbouwt, zodat het gemakkelijk wordt... dat je daar niet elke keer bewust over na hoeft te denken... dat het ja, dat, dat je geen moeite meer kost. En dat is fijn. Dat het, het een moeilijk? gewoonte is. Precies. Als het een gewoonte is, dan is het inderdaad niet meer moeilijk. Maar in het begin, om die gewoonte op gang te krijgen... heb je wel motivatie nodig. En dat zien we ook uit onderzoek... Um, je kunt gedrag veranderen als je gemotiveerd bent... en als je die motivatie benut om concrete plannen te maken. Dus om eigenlijk slim in te spelen op hoe jij weet... dat bepaalde situaties ja, misschien ongezond of ongewenst gedrag uitlokken... en daar van tevoren goed over na te denken hoe je in die situaties anders aan moeten reageren. Je bewust worden eigenlijk. Ja, precies. En vooral eigenlijk van tevoren bewust worden. Want als je een keer een heel goed plan hebt gemaakt... dan blijkt eigenlijk dat je dat nieuwe gedrag... in die specifieke situatie ook wel automatisch uit kunt voegen. Zonder dat je op dat moment nog heel veel bewustzijn... of moeite um, daarbij hoeft te betrekken in het feit. En dat is juist eigenlijk heel, heel fijn. Ja. Karsten, Karsten Dendruijen. De dreu. De dreu. Ik, ik gooi er een n bij die helemaal niet nodig is. Nee, dat is niet nodig. Nee. Laten we meteen weg. Dat gedrag kan ik geloof ik wel leren. Maar kun jij een voorbeeld geven van... Ja, dat heb ik toch anders aangepakt in mijn leven. Ja, ik zat net te luisteren. En um, iets wat bij mij opkwam was dat ik in mijn werk misschien wel... op een gegeven moment bewust ben geworden van bepaalde dingen... bepaalde valkuilen waar ik uh, telkens weer in viel... En toen ik er voor de zoveelste keer ingevallen was... dat ik dacht van, wacht even, wat gaat er nou telkens weer mis? En wat is zo'n valkuil? Nou, een, mooi, een heel klein voorbeeld is dat... in de zomermaanden is altijd heel erg rustig op het werk. Zodat ik mezelf wel eens wat, wat zat te vervelen. En juist altijd in de zomer, dan komen collega's met de vraag... wil je een boekhoofdstuk schrijven? En dan zeg je dus heel snel ja, want je denkt, ik heb toch niks te doen. En dan is de deadline voor dat boekhoofdstuk is, zeg, 1 januari... En nou, dan begint het nieuwe jaar, dan moet je lesgeven, allerlei andere dingen doen. En dan in half november dan denk je, van, hoe is dat boekhoofdstuk nog schrijven? Maar dan is het ook, de kerst komt eraan en Sinterklaas en weer wat allemaal. En dan zit je dus in de kerstvakantie weer te zweten... en dan leef je uiteindelijk mindere kwaliteit dan je zou willen. En dat overkwam mij jaar in jaar uit. Tot ik op een gegeven moment dacht, ik moet in de zomer, als ik weer zo'n verzoek krijg... moet ik gewoon nezen, ik moet dan nadenken over de kerst... En, dan, en de drukte die er dan is. En dan denk ik, en dan moet ik ook nog dit doen. En dat lukte eigenlijk vrij goed. En sinds, nou, sinds een aantal jaren is de kerstvakantie ook een stuk rustiger. En Al, daarom dan zit je heer, hier. Je moet zitten. Ja, ja, nee, zit maar, we hebben vaak moeite gedaan om jou hier te krijgen. Maar nu is het gelukt. En we weten waarom. Ja. Schrijf je het ene boek na het andere? En nu schrijf ik zelf het ene boek na het andere. Ja, exactly. ja. Oké, okay. en, en Michiel Koster. Ja. Heb jij een voorbeeld van gedrag dat je hebt weten te veranderen? Um, nou, een beetje aanpassen. Ik, ik merkte, uh, ik, ik zit voor mijn werk uh, heel veel op, op social media, dat is een van de van mijn adviesrollen zeg maar. Ook. En ik merkte dat dat best wel veel tijd kost. En dan uh, heb je wel eens een neiging om je af en toe wat schuldig te voelen als je bijvoorbeeld net weer op Facebook wat dingen hebt uitgezocht. Dus ik heb op een gegeven moment van een soort nou techniekje zeg maar gebruik gemaakt om. Uh, het gebruik van social media als een, als een trigger eigenlijk in te programmeren in mijn hoofd. Om daarna gelijk mijn uh, actielijst weer te bekijken. Dus het ene, zeg maar, was een soort van trigger, een logische trigger voor het volgende. En nou ja daar moet je dan eventjes, uh, zoals jij net zei al, van, uh, een beetje uh, bewust mee bezig zijn. Tot een pavlov omgeving... eigenlijk, hè? Ja, het, ja, het is eigenlijk een soort Pavlov, ja. inderdaad, die je eigenlijk voor jezelf in gaat programmeren. Dus je gaat eigenlijk triggers inbouwen voor het gemenste mm. gedrag. En ik merk dat ik nu, kijk, het is niet altijd als ik op mijn telefoon zit, bij Facebook, dat ik gelijk mijn actielijst kijk. Maar die associatie, die wordt wel veel vaker opgeroepen. Dat als ik dan even op social media heb gezeten, dat ik dan gelijk denk, oh ja, actielijst eventjes kijken. Wat ik mijn volgende acties uh, het, kan het, het, het is wat Esther Paapje zei, het is een geworden. Ja, ja, en die kan je dus bij jezelf eigenlijk wel uh, uh, ja, programmeren. Ja. Uh, Goed, kasten de Dreu. Jij hebt onderzoek gedaan uh, naar hoe mensen beslissingen nemen. En mijn vraag is, hoe rationeel zijn we daarin? Hmm. Ja, Dat is een hele mooie vraag en, en misschien ook best lastig te beantwoorden. Um, je, je kan rationaliteit op heel veel verschillende manieren uh, bekijken. Economen bijvoorbeeld gaan er traditioneel eigenlijk van uit dat rationeel gedrag is dat gedrag wat, er, wat tot maximale opbrengsten voor het individu leidt. We hadden het in het vorige uur het over sociale dilemma's, het eigen belang versus het collectief belang. En vanuit de pure economische, klassieke economische theorie, is het rationeel in zo'n sociaal dilemma om voor je eigen belang te kiezen. Dus vol die lampen aan als de rest van de wereld in de kou zit. He, want je zal maar je aanpassen aan de rest en dan, he, dan leg je het af. Want iemand anders die zal voor zijn eigen belang gaan... en dan heb jij helemaal niks, sta je met lege mm -hmm. handen. Dus dat is één vorm van rationaliteit. Dat is het eigen belang, nastreven, kosten wat kost, zou je haast kunnen zeggen. Er is nog een andere vorm van rationaliteit... en dat is eigenlijk dat je gegeven een bepaald doel... daar eigenlijk redelijk rationeel naartoe beweegt. Dat gedragingen die je dan vertoont leiden tot het realiseren van dat doel. En dat kan een negatief doel voorkomen zijn... pijn voorkomen, ellende voorkomen... maar dat, dat kunnen mensen redelijk rationeel... alles wat ze doen past eigenlijk wel... zijn stapjes in de ja. richting van dat, ja. dat doel. En een laatste is wat we wel uh, rationaliteit noemen... is dat je als je in de ene situatie... Uh, de, voorkeur geeft, iets, de voorkeur geeft boven iets anders... dat je dat dan in een andere situatie ook doet. Dat je consistent bent consequent eigenlijk in je voorkeuren. En dat je die in soortgelijke situaties altijd weer opnieuw toepast. Dat je daarin voorspelbaar bent, zou je kunnen zeggen. En, en speelt daarbij dan nog steeds die kosten-baten-analyse? Nou, dat is, dat is dus heel erg lastig. Dus in die economische theorieën spelen kosten-baten-analyse... een hele belangrijke rol. Waarbij overigens wel de vraag is of dat een hele of er zeg maar in ons hoofd een soort rekenmachinetje zit... wat dat allemaal zit op te tellen en af te trekken. Waarschijnlijk niet. Dat gaat razendsnel. En dat zijn we ons ook helemaal niet bewust. De homo economicus. Nou, die homo economicus is een mooi model... maar we hebben hem nog niet gevonden nee, in precies. het hoofd, laat ik het zo zeggen. <laughs> die bestaat niet. Nou, kijk, hij bestaat wel, maar hij is er maar heel af en toe, laat ik het zo zeggen. Uh -huh. Dus elk van ons zal zich heel af en toe inderdaad als de homo economicus gedragen... Uh, maar er zijn toch wel steeds meer aanwijzingen dat dat model theoretisch heel elegant is. Uh, en soms ook wel goed, in, goed helpt bij het analyseren van bepaalde vraagstukken. Maar uiteindelijk de voorspellende waarde daarvan, als we willen, gedrag willen begrijpen en willen voorspellen, dan is dat, dat economische homo economicus, is eigenlijk niet zo'n goed model. Ja. Uh, ja, maar was, ja, want of, ik was, een, was. Ik onderbrak. Je, ja. je was een derde gedragslijn aan het nou, uitzetten. Nou ja, wat, kijk, wat, dus dat, dat die kosten-baten-analyse. Ik denk dat dat eigenlijk niet zo ontzettend belangrijk is. Wat ik denk dat veel belangrijker is, zeker als we nadenken over de rationaliteit van, van gedrag. En bijvoorbeeld ook of, je, of gedrag een keuze is, bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, daar eigenlijk, dat, dat zijn dingen die vrij automatisch gaan... vrij zonder nadenken, althans zonder bewust nadenken. Bewust is vaak heel achteraf. Hè. Achteraf kijken we achterom en zeggen we... oh, ik heb, zit ik weer een boekhoofdstuk te schrijven... of heb ik weer in de taartjes gezeten en enzovoort. En wat ging er fout, weet je wel? En dan analyseer je achteraf. En, en dat is wel iets waar mensen heel goed in zijn... vergeleken met allerlei andere diersoorten. Dat we dan kunnen zeggen... oh, dat moet ik dus in de toekomst, wil ik dat niet meer... Wat gebeurde er? Hoe zag die situatie eruit? En zou ik misschien in de toekomst de situatie moeten beïnvloeden? Bijvoorbeeld een andere, mezelf in een andere situatie brengen, of bepaalde situaties vermijden, zorgen dat ik daar niet in terecht kom. Want dan ga ik dat, dat suffe gedrag ook niet vertonen. Hm. En daar zit eigenlijk ook een soort rationaliteit. Ja. Want dan, ben je heel, dan gebruik je echt je, je bewustzijn. Je bewuste en je analyseert wat er gebeurt. Exact, is. je analyseert. Ja. En denk, heb... Dit wil ik niet, dat wil ik wel. En hoe regel ik dat nou beter voor mezelf? Maar in hoeverre hebben wij uh, het vermogen om dat te doen? Is dat wel groot genoeg? Nou, nee. En er is, uh, is uh, al in de jaren 50 uh, heeft, uh, heeft Herbert Simon... dat is een, uh, een econoom psycholoog... Die heeft ooit uiteindelijk ook de Nobelprijs voor gekregen. Die heeft het begrip bounded rationality ingevoerd. Wat bedoelde hij daarmee? En wat hij daarmee bedoelde was dat hij zei: Kijk, mensen willen heel graag rationeel zijn in, in het gedrag wat leidt tot gewenste doelen. Maar ze kunnen dat niet altijd, want ze, ze zijn bounded, ze zijn beperkt in de hoeveelheid informatie die ze hebben. Ja. De hoeveelheid informatie die ze kunnen verwerken, waar ze zich bewust van zijn. Er zijn allerlei onzekerheden. En ja, ze moeten dus roeien met de riemen die ze hebben. En da daardoor zien we eigenlijk dat mensen heel vaak dingen doen... waarvan we zeggen, of zij zelf zeggen... ja, maar dat is heel irrationeel. Hm. En dan zeggen ze, ja, maar ik, ja, dat heb je wel gelijk. Maar ik kon niet anders. Gegeven wat ik wist over mezelf, over de beslissingsproblematiek... kon ik niet anders dan dit doen. Ja. En dat, Dus in die zin zijn we wel rationeel, maar ja, wij zijn niet perfect. Je zou er nog een paar chips in moeten steken. En, dan... en, en welke rol spelen onze emoties in die besluitvorming? Nou, die spelen dus een hele grote rol. Eigenlijk zijn die emoties die geven aan welke doelen je, welke doelen je aan, het, aan het nastreven bent. De emotie van ik word blij opgewonden... Dat betekent, oh, er is iets leuks gaande. Soms weet ik niet ja. eens precies wat, maar dat is wel... Daar ga ik naartoe, daar wil ik meer van. Of als ik boos word, dat betekent dat bepaalde doelen... die belangrijk voor mij zijn... dat ik die blijkbaar niet aan het halen ben. Dat die gefrustreerd worden door iets. En dat, dat roept agressie of frustratie op. Of bedroefdheid. Ik wilde heel graag iets bereiken. Of ik had iets moois en nu is het me afgenomen. Of het blijkt onbereikbaar, de onbereikbare liefde. Ja. En daar kun je bedroefd van worden. Dus emoties zijn eigenlijk een soort interne... Interne signalen dat het wel goed zit met de doelen die je nastreeft, of dat, je, dat er blokkades zitten enzovoort. Herkennen ja. jullie dat? Ja, je ziet ook. Uh, Misha-kosten. Ja, je ziet ook dat, uh, uh, dat mensen heel vaak een, een soort geluksgevoel nastreven. En uh, uh, zeker als je het hebt over goede voornemens en dat soort dingen. Uh, waar een geluksgevoel, dat, dat is iets wat vrij constant is over de tijd. En daar kan je wel een soort piek in geven. Nou zijn er een aantal onderzoeken geweest hoe je dat kan doen. En dat is bijvoorbeeld door andere mensen iets te geven. Het vorige uur hadden jullie het over altruïsme onder andere. Um, dat bestaat denk ik wel, vooral ook hè, zoals hier ook werd gezegd bij kinderen. Um, maar toch is het geven van iets aan iemand anders uh, ook een soort, ja, noem het payoff... waar je zelf iets voor terugkrijgt, namelijk een goed gevoel. En uh, het blijkt namelijk dat uh, om je geluksgevoel zeg maar, substantieel op een hoger niveau te krijgen, dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Dat is namelijk dingen aan anderen geven en sociale interactie. Dus als je het nou hebt over goede voornemens, bijvoorbeeld, dan zou je kunnen zeggen, ik ga eens wat vaker dingen aan anderen geven. En een heel leuk klein uh, maniertje om dat te doen, uh, wat ook helemaal niks kost verder, is bijvoorbeeld gewoon het geven van complimenten. Het geven van een klompje meentje aan iemand anders... Uh, geeft een hele blije sfeer. Uh, en het, het zorgt ook voor dat je jezelf ietsje beter voelt. Maar als je dat zo rationeel bedenkt hè, van tevoren... dan is dat toch eigenlijk niet in gemeend? Nee, dat, dat, dat ben ik niet wat je, geven. Dat ben ik niet je Nee. nee. Het ik voel ik, toch een kan... beetje als nep. Nee, nee het, het is een, een waarneming die je uitspreekt... Kijk, ik kan best vinden... Het is meer een bewust worden van wat ja, je doet. ik kan best vinden dat, je, dat jij heel mooi haar hebt. En dat kan ik bedenken, als ik je de eerste keer zie bijvoorbeeld. Uh, maar ik kan ook de stap nemen door het gewoon te benoemen. Ja, maar dat, dat is hartstikke leuk. Dan denk ik, oh, nou... Ja. dat is uh, mooi maar als ik weet dat jij dat eigenlijk doet om je eigen geluksgevoel een piek te geven dan denk ik nou ik denk dat ik het toch even naar de bakken ga volgende week <laughs> toch? maar je gunt hem toch wel zijn geluksgevoel <laughs> ja, dan krijg je wel een hele andere discussie <laughs> dat, dat weet ik niet maar Kasten, over die besluitvorming jij kijkt ook wat er in ons brein gebeurt hè? Mm -hmm. wat, er echt, wat levert dat op? Nou, vooralsnog heel weinig. Ja, <laughs> nee, je, je ziet niet welke. Nee, we leren ontzettend veel. Ik, ik zelf doe dat nog niet zo heel erg lang, maar er zijn collega's die zijn er al veel langer mee bezig. En, en, en het, het onderzoek leert ons steeds meer over uh, inderdaad wat voor onderdelen van het brein betrokken zijn bij allerlei besluitvormingsprocessen. Uh, en uh, ja, daar, daar, daar, Dus een van de dingen, dan heb je het over geluksgevoel bijvoorbeeld. En ja. je kan. Er zijn bepaalde onderdelen van het brein, het beloningscircuit. Uh, dat is inderdaad, en dat zie je dan inderdaad activeren op het moment dat mensen beslissingen nemen die ook de positieve opbrengsten uh, met zich meebrengen. En dan zie je inderdaad bepaalde delen van het brein die daar wat meer bij betrokken zijn uh, dan andere delen. Oh ja. En zo zijn er bijvoorbeeld ook een bepaald deel van het brein, dus de amygdala, die heel sterk uh, activeert op het moment dat er gevaar is of dreiging is. Dat is interessant voor de wetenschap, maar wij als mens, als gewoon individu, hebben daar niet zoveel aan. Nee, nou... maar een van de dingen waar we het eerder over hadden, over de kosten-baten-analyse, die natuurlijk wel degelijk belangrijk is, bijvoorbeeld voor beleid. Als je zegt, als mensen kosten-baten-analyses maken, dan zou je met behulp van beleid bijvoorbeeld, de kosten baten die mensen maken, kunnen veranderen, kunnen beïnvloeden. Nou, dan is de vraag, maar doen mensen dat ook? Werkt het brein Op wat voor prikkels, externe prikkels, reageert het brein? En dan is het wel belangrijk om te weten welke onderdelen van het brein wat doen. Ja. Dus het is heel interessant, maar ik denk... en, we, en het is ook heel, heel vroeg, in een vroeg stadium nog, dit onderzoek. Maar ik denk dat het op de lange termijn heel erg belangrijk is om dat te weten. Ja. Maar het is, ook, het is ook iets wat, uh, wat vrij hardnekkig is. Hè? Dat hele homo-economicus-model uh, uh, van de kosten-baten-analyse. Je ziet dus ook dat in bijvoorbeeld campagnes... Uh, gezondheidsbevorderende <tus> campagnes bijvoorbeeld... Uh, in Nederland zeker nog steeds heel veel gebruik wordt gemaakt van informeren. Mensen zoveel mogelijk informatie geven. Snoep verstandig, zo, eet een appel. Ja, nou, zodat je... Inderdaad zelf een weloverwogen afwekking, op een kosten kan maken. En daaruit volgen dan zeg maar het beste gedrag. Terwijl je ziet dat in uh, andere landen ze ook veel meer inspelen... op zeg maar, de 99 van ons brein die onbewust werkt. En waar we dus helemaal niet zo heel erg die kostenbatenanalyse analyse maken... maar waar we veel meer gaan kijken van wat, wat dreig je te verliezen. Hè? Wat geeft jou een angstige gevoel op het moment als je rookt... of als je te veel eet of wat dan ook. En hoe kan je daarop inspelen zodat je die angstemotie... Uh, wat meer naar de voorgrond probeert te krijgen... in plaats van te zeggen uh, dit gaat er fout en dit gaat er fout... en je wordt te dik of je krijgt longkanker... of, of dat soort dingen. Esther Paapjes, je zit dringend uh, te knikken. Ja, ik wilde wil graag even bevestigen inderdaad... dat het onderzoek naar hoe mensen op omgevingscues reageren... heel erg veel baat Cues heeft. signalen. Uh, signalen uit de omgeving ja. inderdaad. Heel erg veel baat heeft bij de recente ontwikkelingen... in de neurowetenschappen. Omdat we daar heel veel over leren. Bijvoorbeeld in het domein van gezondheidsgedrag. Hoe mensen reageren op... Op eten, op het zien van eten of alleen maar het denken aan eten. Het lezen van eetwoorden kan dus al genoeg zijn om in het brein die gebieden te activeren die je ook activeert als je het eten daadwerkelijk aan het eten bent. Maar krijg ik dan uh, zin in taart als ik het woord taart zie staan of uh, is het woord ja. taart lezen al genoeg? ben ik dan al bevredigd in de... Dat tweede helaas niet, dat eerste nee. zeker wel. weer de volgende lekker opgelost, ja. Dat zou een mooie lifehack -life zijn. Jij hebt je huis vol met stikkertjes hangen met elkaar laag voor jou weggelegd, Misha ja. Koster. Wat we dus inderdaad zien, is dat als mensen um, plaatjes zien van lekker eten... of gewoon normaal aantrekkelijk eten, wat we dus op een dagelijkse basis zien... in de kantine op werk of in de supermarkt, dat zij gebieden activeren... die dus ook betrokken zijn bij het daadwerkelijk ervaren... van de smaak en de textuur van het eten... Dus echt wat wij noemen in het Engels primary gustatory areas. Maar tegelijkertijd ook beloningsgebieden. Dus als je alleen maar die plaatjes ziet... dan zijn je hersenen al bezig om jou als persoon de ervaring te geven... hoe heerlijk het is om dat te eten. Mm. Nou, en, dat maakt dus... en dan wil je de daad bij het woord voeren. Precies, en dat ja. maakt dus dat je heel erg gemotiveerd raakt om dat, uh, om dat te eten. Omdat dat weer bijdraagt aan het geluksgevoel. Waar Precies, net dat dopaminesysteem dat is natuurlijk betrokken daarbij. En wat wij dus ook in gedragsexperimenten zien... is dat mensen vooral lekker eten... dus ook heel erg representeren in termen van hoe het smaakt... hoe het voelt in je mond, ook heel erg waar je het eet, met wie je het eet... mensen hebben meteen een idee van een hele situatie. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld vraagt naar, naar eigenschappen van het woord chips... dan zeggen mensen knapperig, zout, lekker. Maar ze zeggen ook tv, gezellig, vrienden. Dus ze hebben meteen een hele situatie voor ogen... om van die chips gezellig te genieten. Als je mensen daarentegen vraagt naar eigenschappen van het woord appel... of van het concept appel, dan zeggen ze rood, groen... zit een steeltje aan, groeit aan een boom, is goed voor je... Hele andere representatie, en helemaal niet gericht op van oh, ik ga daar nu heerlijk van genieten. Veel minder emoties. Niet. Ja, veel minder emoties, veel meer visueel en eigenlijk echt de feiten optellend. Maar hoe kan dat nou? Want een appel is toch ook best lekker? Een appel kan best lekker zijn, maar een appel heeft... Karsten Schut. <laughs> een appel heeft veel minder van die eigenschappen waar onze hersenen eigenlijk um, gericht op zijn. Namelijk vet en suiker. En een en appel eet je niet uh, gezellig als je een film zit te kijken met vrienden om je heen? In de meeste gevallen helaas nog niet. Waarbij dat wel een goed streven zou zijn, denk ik inderdaad. Maar onze hersenen zijn toch wel heel gericht om eigenlijk vet en suiker binnen te halen. Om ons lichaam um, ja, genoeg resources te geven om ook een Tijden van schaarste te kunnen overleven. Dat was ooit handig. Het is gewoon evolutionair bepaald. Precies, eigenlijk. precies. Maar in de, in de huidige samenleving is het eigenlijk alleen maar een probleem omdat we daardoor heel erg makkelijk gemotiveerd raken om dat soort dingen gewoon te veel te eten, omdat die ook heel makkelijk beschikbaar maar je zijn. Zou, je zou dat misschien, hè, dat is theoretisch, Costler. misschien kunnen herprogrammeren ja. door bijvoorbeeld alle bioscopen van Nederland, iedereen die een, een, een, een grote popcorn bestelt, mm -hmm. om daar automatisch een appeltje bij te geven zodat ja, die automatisch de afloop wordt... weer terug. <laughs> ja, die liggen bezayde. Die Daar die liggen. Ja, ik denk al liggen ja. Maar ik denk dat wat, kijk, wat Esther aanstipt, is denk ik wel, wel interessant en belangrijk. Hè? Dus aan de ene kant ook weer dat idee van je kunt een bepaald doel heel snel oproepen. Hè? Een plaatje mm -hmm, van eten ja. roept al het doel op: ik wil eten. En uh, als dat goed eten, is mooi. Maar helaas is het vaak het soort eten wat uh, in, in onze uh, in, in evolutionaire geschiedenis. Uh, belangrijk was, uh, schaars en belangrijk. En uh, tegenwoordig hebben we er te veel van en, uh, en te gemakkelijk binnen bereik. Maar het laat ook zien dat bepaalde doelen die wij hebben. veel sneller geactiveerd kunnen worden dan andere soorten doelen. En als we het eerder hadden over is gedrag een keuze. Uh, nou ja, ik zei al: nauwelijks. De doelen die je hebt nastreeft. daar kun je nog een beetje invloed op uitoefenen. En dan is het wel weer belangrijk om je te bedenken... dat sommige doelen zitten zo ontzettend biologisch in ons verankerd. Die dragen we al zo ontzettend lang, al honderdduizend jaar... zo niet langer met ons mee. Uh, terwijl andere doelen zijn eigenlijk veel recenter... Uh, pas mogelijk geworden... En of uh, gewoon veel minder belangrijk. Uh, bijvoorbeeld voor het overleven van de soort of van het individu zelf. Maar en nu, is... we dit, nu, nu we dit weten, hoe kunnen we dat dan inzetten? Want... Nou ja, een van de dingen die op het moment dat je dat weet... dan betekent dus dat je echt goed moet gaan nadenken... ook als bijvoorbeeld beleidsmakers met, met reclamecampagnes... En, uh, en, en allerlei andere soorten interventies... waarin je wilt het gedrag van mensen wilt sturen... Zul je dus moeten nadenken, zijn de doelen die wij nu activeren, zijn die, uh, zijn die biologisch verankerd? Of zijn, worden die heel snel weer weggeduwd ja. door die biologisch verankerde doelen? Want dan is zo'n hele mooie reclamecampagne, die miljoenen kost, die is heel weinig effectief. Omdat, ja, we zitten nou eenmaal zo in elkaar dat, wij, dat een ander doel hoeft met dit te gebeuren. En al die mooie reclame uh, doelen, die zijn weer gewoon naar de achtergrond geduwd de Ja, het is inderdaad een heel mooi uh, voorbeeld, denk ik, uh, aan te geven in het domein van eten ook weer hiervoor. Um, er zijn inderdaad doelen die het moeilijker hebben in mm -hmm. het dagelijks ja. leven. En dat zijn dus vaak de doelen, waar wat eigenlijk in het uh, voorgaande uur ook al naar voren kwam, die belangrijker zijn voor het collectief of op de lange termijn. En bij veel mensen is dat toch het doel van gezond leven en afvallen, of een beetje op het gewicht letten. Dat is, ja, daar heb je volgend jaar misschien last van, als je nu te veel eet, maar niet direct eigenlijk. Hè? Of het bouwt zich langzaam op. Dus um, dat verliest het vaak van het hedonische doel... om nu meteen even lekker te genieten. Wat je dan dus moet doen, en dat kwam eigenlijk net ook al naar voren... is mensen helpen op het moment zelf dat ze een keuze maken. Oh. En we hebben daar mooie experimenten mee gedaan. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Ik vind dat een heel belangrijk domein voor onderzoek. Omdat wat je in de supermarkt koopt... dat heeft gevolgen voor wat je een aantal dagen later nog gaat eten... wat je kinderen gaan eten en je partner. Mm -hmm. um, we hebben bijvoorbeeld een experiment gedaan... waarin we deelnemers bij de ingang van een supermarkt een receptenkaartje hebben meegegeven. stond altijd hetzelfde, redelijk gezonde recept op. Een uh, broccoli gratin van het voedingscentrum. Uh, Heerlijk. <laughs> um, maar het waren twee groepen. In de controlegroep stond boven dat recept... nieuw recept, probeer het uit. In de uh, experimentele groep werden mensen geprimed... zoals we dat noemen. Dat? Of herinnerd aan het doel van gezond leven en gezond eten. Um, we hebben mensen dat kaartje meegegeven... het ene of het andere kaartje... Um, en we hebben na afloop een korte vragenlijst gegeven... om te kijken of mensen gezond gewicht hadden. Of overgewicht. En we hebben een fotootje genomen van de kassabon. Uiteraard met toestemming. En we hebben geteld hoeveel ongezonde snacks mensen hebben gekocht. Um, in dat kwartier dat ze gemiddeld in de supermarkt waren. En dan gaat het om chips, uh, snoep, chocola, gebak. Allemaal dat soort dingen die je eigenlijk gewoon niet zou moeten eten. Maar die wel heel erg aantrekkelijk zijn voor de korte termijn. Dat stond ook niet op dat receptenkaartje. Nee, die stonden de die de allemaal kaart. niet op dat receptenkaartje, um, Maar mensen hebben daar behoorlijk wat van ingeslaan. Um, vooral mensen met overgewicht, dat bleek die kochten in de controleconditie inderdaad meer dat soort ongezonde snacks. Maar als je hun deze flyer gaf, waar alleen maar woorden op stonden... die je doen denken aan gezond leven en afvallen... dan kochten ze driekwart minder van dat soort ongezonde snacks. Dus dan... Um... Maak je eigenlijk uh, een situatie? Ja. Je, je verandert de situatie waarin uh, het gezonde product eigenlijk positief naar voren komt. Precies, want het is geassocieerd met iets wat die mensen wel willen. Want ze willen wel inderdaad eigenlijk op de lange termijn gezond leven. Je moet alleen even dat doel actief maken op dat moment dat je het nodig hebt. En het mooie is dat die mensen daarvoor eigenlijk geen bewustzijn nodig hadden. We hebben ook gevraagd na afloop, heb je nog aan dat kaartje gedacht Of aan, dat, uh, aan die woorden die daarop stonden? Sommige mensen dachten er wel aan. Anderen niet. Maar het maakt er niet uit voor het effect dat het had op het gedrag. Dus in feite gaat het dan helemaal vanzelf en het heel efficiënt eigenlijk. En dat, dan is het weer die onbewuste beïnvloeding waar Precies. we het over hadden. Maar, maar, oh, sorry. Oh, sorry. <laughs> ja. maar dat betekent dus dat ons gedrag in een bepaalde situatie bijna niet meer te sturen. is. Dus je moet eigenlijk een situatie voorkomen of een andere situatie scheppen. Dat als dat kan, is dat ideaal. Maar boodschappen moet je doen. Dan ja. is het dus handig om te zorgen dat je op dat moment aan de juiste doelen denkt. En niet alleen maar aan het hedonische doel... dat door al die producten in de supermarkt geactiveerd wordt... die je gewoon ja, aan lekker eten doen denken. Kasten de Dreu? Nee, ja, ik ben het er helemaal mee eens. En Het, het lastige is dat je inderdaad sommige uh, situaties niet of nauwelijks kan vermijden. Uh, en toch tegelijkertijd denk ik, er zijn ook heel veel... Uh, er is daar, daar is nog wel behoorlijk wat, wat ruimte voor verbetering en ook voor keuzes die mensen kunnen maken. En je kan kiezen voor het soort supermarkt waar je naartoe gaat. Uh, om, om wat te en, en, en dat kunnen we wel? Dat, dat... Nou ja, er we, kwamen aan het begin van dit uur al denk ik wat voorbeelden langs. Waarin uh, elk van ons eigenlijk uh, ontdekte dat je een aantal valkuilen hebt. En achteraf gezien denkt van wat zou er kunnen veranderen. Om die valkuilen te vermijden. En dat geldt in feite ook voor dit soort voorbeelden weer. Maar dan heb je ook wilskracht nodig, toch? Hoe belangrijk is dat? Ja. Je moet soms Want je, je kan moet iets bedenken, hè, maar ja. Ja, doe het maar En eens. Dat, dat is dus het, hele, het, het hele concept Michel van coaching. Uh, dat je een handje geholpen wordt. Dat en je wat even, is nudging? Nudging is, is eigenlijk uh, uh, hele, op een hele laagdrempelige manier het gedrag onbewust beïnvloeden uh, in het. Collectief het maatschappelijke belang, gezond eten, beter met je geld omgaan, dat soort dingen. En er zijn dus ook voorbeelden van uh, kleine nutjes, bijvoorbeeld uh, onderzoek wat ze hebben gedaan met, uh, nou, ik zal de naam niet noemen, maar een, een, uh, uh, een chipmerk uh, die in kokertjes wordt verkocht. Uh, <lacht> waarbij ze dan, uh, misschien kennen jullie dit onderzoek wel, dus ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar uh, normaal maken mensen die koker open en die eten zo'n heel ding weg voor de tv. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden nou, in sommige gevallen hadden ze halverwege een rood chipje ertussen gestopt. Een rood geverfd chipje. Die het werd ook gekleurd. Rood is een stopsignaal. Oh. En wat blijkt nou? Dat, dat uh, best wel veel mensen volgens mij... Uh, bij dat rode chipje ook daadwerkelijk de dopte weer opdeden en dan weer weglegden. Nou, dat is een voorbeeld van, van hoe je er zo zou kunnen nudgen. We zijn toch ongelooflijk manipuleerbare wezens. Ja. Nou, we gaan straks verder over dit onderwerp. Ja, want het is nu uh, tijd voor muziek. Ed Struilaert is hier en hij besloot zijn leven volledig in het teken van de muziek te stellen. Um, en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Zijn debuutalbum Het Hard and Hands is zeer goed ontvangen. En uh, van dat album speelt hij nu in dit laatste uur van Pavlov het nummer Anything. Ed Struilaert. MUZIEK ja. Heat me up. I try to cool down. I try to make you smile. But you pull a frown. You always try to leave me. But when you're fed up with love. When you're being pulled back in But by this loving sound. The flesh is weak Soft is your skin Some say I'm a freak But I love to sin You always try to leave me When you're fed up with love You're being fooled again By this loving sound I would do anything for you, even if leaving is the best thing I can do. Oh, my mind is a mess now that you're gone. A curse or a bless? No one has one. Had to be a story about a boy and a girl in the wonderful world But we fucked up without saying sorry Anything, oh I would do anything Say that we're doing fine Forget everything, anything Oh I would do anything for you try to get you out my mind by going out every night and pour myself a drink or two and sleep the whole day through and how can I get out of this mess and claim my piece of happiness and your body is so soft and round. So here it is, that loving sound, anything, and I would do anything for you, even if leaving is the best thing, anything, oh, I would do anything, say that we're too anything. Um, ja, meer informatie... Uh, Dank je wel, Ed. Ik heb genoten. Um, meer informatie over Ed... vindt u op zijn website. Uh, website Edstruilaard.nl En in dit tweede... en allerlaatste uur van Pavlov... praten we met gedragswetenschappers... Esther Papius van de Universiteit Utrecht... Kaste de Dreu, Universiteit van Amsterdam... en Misha Korster. We praten over de vraag... hoe we betere mensen van onszelf kunnen maken... Beter. Niet misschien in moreel opzicht, maar eh, toch dat we wat verstandiger zijn, op zijn minst. Micha Koster, jij noemt jezelf een live hacker. Je hebt al een paar keer voorbeelden gegeven, maar leg het nog eens even heel helder uit. Wat is een live hacker? Een live hacker is eigenlijk uh, iemand die uh, van mening is dat, uh, dat alles wat hij of zij in, in zijn of haar leven doet. Uh, op een waarschijnlijk uh, iets betere, leukere en misschien ook wel efficiëntere... en betere voor de omgeving manier ook uh, kan gebeuren. N niet alleen voor zichzelf? Nee, dat kan ook in, in, het, in het collectieve belang zijn. Uh, het maar het, gaat wel, het heeft wel een nadruk op, op het gebruik van hulpmiddelen... zowel ja. mentaal als fysiek als zeg maar, technologisch... Uh, om de dingen die je al doet op een betere manier te doen. En van welke technieken maak jij gebruik? Ja, het, het kan van alles zijn. Uh, het, het kan in je werk zijn... ik richt me dan heel veel op het werkveld, zeg maar... Uh. Time management methodieken bijvoorbeeld. Een, een bekende time management methodiek die veel lifehackers gebruiken... heet Getting Things Done. Uh, die uit Amerika's komen overwaaien. Uh, tot en met um, ja, fysieke lifehacks. Hoe je veiliger auto kan rijden door je spiegels anders in te stellen. Uh, tot en met uh, hoe je in de zomer van die rotfruitsvliegjes uh, bij je fruit afkomt... Uh, ja, dat soort dingen. Hoe je, hoe je mobiele devices kan gebruiken... om uh, dingen waar je normaal tien minuten over deed uh, nu in één minuut te doen. Uh, hoe, je meer, hoe je dingen beter onthoudt, slimmer onthoudt. Ja, eigenlijk allemaal van dat soort dingen. Dan wel we heel nieuwsgierig. Maar het klinkt wel allemaal van het moet ons zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. Ja, het, het, de achterliggende gedachte is eigenlijk dat je meer tijd en ruimte in je hoofd creëert... voor de dingen uh, die uh, heel belangrijk zijn voor je... maar waar je eigenlijk normaal gezien te weinig tijd en aandacht aan geeft. Ja. En, en dat en kan dus inderdaad weer uh, gezondheid zijn, uh, sport, uh, familie. Uh, nou, mag ik wat vragen? Tuurlijk. Kun je niet ook gewoon een aantal dingen niet meer doen? Dat kan ik ook. Je kan zeggen van: Ik wil proberen om uh, 70 e-mails per dag ja. uh, niet in één uur, maar in 50 minuten te doen. En je kan ook zeggen, ik gooi ze gewoon alle 70 weg. Ik doe geen e-mail meer. kan ik zeker. Het ja, ja, nee, dat is absoluut is dat dan zo. dan ook live hacking. Ja, absoluut. Ja, ja, okay. absoluut. Ja. Er zijn ook heel veel live hackers die hebben besloten om een voicemail af te schaffen. Een voicemail is eigenlijk een systeem wat, wat iemand anders in staat stelt om een uh, taak met een uitgestelde werking bij jou neer te leggen. Dat uh, <lacht> een geweldige omschrijving. <lacht> Ja, het hetzelfde met e-mail. Mensen gooien de spreekwoordelijke drol over de schutting. En, uh, uh, en hij ligt dan in jouw mailbox. En dan heb jij er wat mee te doen. Ik vond alsof stinken. <laughs> maar in, in hoeverre... Als je die techniek zo in, inzet... Hè, in hoeverre tast dat niet ons uh, mm, vermogen tot zelfdiscipline aan? Als je voortdurend door andere uh, dingetjes buiten jou geattendeerd wordt... Je moet dit doen of je moet dat niet doen... Ja, maar dat, dat is het hem juist. Je wordt continu geattendeerd op andere dingen. Ja, dus maar dan, van de... dan, dan, dan komt het toch niet zozeer van binnenuit. Je wordt van buitenaf zo gereguleerd. Ja, maar dan, dan is het dus ook, uh, en dat is ook wat, wat lifehackers doen, om te kijken of je op gereguleerde tijdstippen van de dag bijvoorbeeld de input van buitenaf zo, mo zo minimaal mogelijk kan maken. Dus uh, bijvoorbeeld, een klein voorbeeld... je e-mail uitzetten. Of misschien ze niet weggooien, maar gewoon uitzetten. Heel veel mm -hmm. mensen die hebben een e-mail de hele dag aanstaan... waarbij die ook nog eens een keer continu op hun laptop... op hun werkcomputer, op hun mobiele telefoon binnenkomt. Mm -hmm. uh, je kan, of je e-mail, of in ieder geval al die notificaties... die kan je uitzetten. Ja. Wat hey, doe jij zelf op dit terrein? Ja, ik probeer maar... eigenlijk alles een beetje uit. Uh, nou, een heel simpel voorbeeld als je het hebt over die e-mail notificaties... is dat ik... Uh, uh, veel mensen weten niet dat dat kan. Maar als je uh, een, een, een telefoon in ieder geval van, van Apple hebt. Ik weet niet of het bij, uh, bij Android toestellen ook zo werkt. Maar dan kan je lijsten aanmaken van mensen waar, waarvan jij wil dat zij jou kunnen storen. Uh, ook via e-mail. En ik krijg dus op mijn telefoon alleen maar pop-upjes of dingen van een aantal personen die ik echt belangrijk vind. Mm -hmm. En de rest dat komt gewoon in de grote bak terecht. En die lees ik wel eens een keer op het moment dat het mij uitkomt. Dus je... Dus junkie e-mail. Nou, niet alleen junk e-mail, maar ook soortige e-mail... waarvan ik van tevoren inschat uh, dat ze wel even kunnen wachten. Uh, of dat ik in ieder geval niet op dat moment die informatie nodig heb. Dus je kan best wel goed zeg maar, filteren wat er bij jou binnenkomt. Hè? De, de ja. uitspraak van veel live is ook... Van, er is geen sprake van information overload... maar er is sprake van filter failure. Wij kunnen niet meer goed de informatie filter filteren, filteren veel, ja. die op ons afkomt. Maar het klinkt toch mij ook wel als, als zeg maar allerlei manieren... om je eigen productiviteit te verhogen. Is het, is het meer dan dat? Of is dit inderdaad wel de, nou, de, de kern van dat live? Nou, ik, ik, ik geef uh, uh, workshops uh, hierover uh, in het kader van werk vaak. Dus dat is, heeft vaak met productiviteit te maken. Maar daar zit ook weer een component aan... dat je door zeg maar, die alledaagse dingen zo efficiënt mogelijk te doen... Uh, je hoofd vrij maakt voor andere dingen die misschien belangrijker zijn. En dat kan misschien zijn dat je zegt... ik neem eens een keer een middag vrij om met mijn kinderen wat te gaan doen. Hmm. bijvoorbeeld, Of ik kan uh, zeg maar, uh, uh, een uurtje per dag winnen... zodat ik elke ochtend voordat ik naar mijn werk ga... nog een uurtje kan sporten of iets dergelijks. Dus... Ja, het zijn, maar er zit ook een, een onaangename kant aan, vind ik. Hè? Van ik, ik ga die mails niet beantwoorden, ik ga die voicemail niet beantwoorden. Terwijl de code is: je hebt het gelezen, het is een snel medium, antwoord even. Mm -hmm. Hoe weten die mensen nou van: nou ja, die, die, die heeft het zo druk, hè? die kan dat ook ervaren als: oh, onbeschofte meneer antwoord niet, reageert ja. niet. Ja. Nou, je moet denk ik wel per kanaal, per medium kijken... wat zeg maar, de, de consensus is over reactietijden en dat soort dingen. Uh, bij e-mail valt het wel... maar ik denk niet dat mensen verwachten... dat elke e-mail binnen een uur beantwoord wordt. Ja. En uh, Terwijl het wel van belang is dat jij bijvoorbeeld een tijd op een dag inplant... dat je bijvoorbeeld twee uur lang uh, ononderbroken kan werken. Er zijn onderzoeken gedaan die leren ons dat als ik geconcentreerd aan een taak bezig ben... Dan, uh, en ik word onderbroken door een externe prikkel. of een collega die wat komt vragen, of cetera. Dan kan het tot wel 17 minuten uh, duren. voordat ik weer daarna op hetzelfde concentratieniveau ben. als voorheen. Nou, dat soort gegevens. die nemen wij. En dan denken we, hoe kunnen we daar nou iets aan doen? Want dat is gewoon ook zonde van de tijd. Esther. Ik vind dat wel een, eigenlijk een heel mooi streven. Ik zou het wel in een breder context willen plaatsen. Inderdaad, om te kijken, van, worden mensen daar echt gelukkiger van? Wat doen ze nou met die tijd die ze winnen? Um, genieten ze daarvan dan? Heb, krijg je dus in feite meer bewustzijn in de omgang met je eigen tijd. Mm -hmm. Maar wat wel denk ik heel erg belangrijk is... is om te zorgen dat juist in een tijd... waar we heel erg geprikkeld worden door nieuwe media... en dat soort dingen, dat we kunnen zorgen... dat we minder afgeleid worden. Ja. Um, want er is veel onderzoek dat ook aantoont dat afgeleid zijn, mind wandering, met andere dingen bezig zijn... dan waar ja. je eigenlijk op dat moment op gefocust bent... dat mensen daar helemaal niet gelukkig van worden. Dus eigenlijk is het wel fijn... om geconcentreerd te kunnen werken. Niet alleen maar in het kader van productiviteit. Waarschijnlijk is dat natuurlijk daarvoor heel erg belangrijk. Maar ook gewoon voor je eigen gevoel. Mensen zijn gewoon gelukkiger als ze zich kunnen richten op waar ze echt mee bezig zijn. Nou, hoorde ik jou je afvragen van worden mensen wel gelukkiger van al die tijd die ze over hebben gehouden. Ja, Ja. Uh, ja, Michiel, ben jij gelukkiger geworden? Dat durf ik niet te zeggen. Ik ken er ook geen onderzoeken naar. Maar ben jezelf je toch even nou, ja, horen? Ik, ik heb wel meer het gevoel, en volgens mij is dat wel een van de factoren... die, maken, die bijdragen aan een geluksgevoel, dat, uh, dat je een meer autonoom gevoel hebt. Dat je eigenlijk meer het gevoel hebt dat je uh, zeg maar meer de controle hebt... over de dingen die je doet. En dat is volgens mij wel iets waar, waar mensen zich over het algemeen... gelukkiger van voelen, dat ze hun eigen leven meer in de hand hebben. Ja. Hoe groot is de groep die uh, met haar hacking op deze manier ja, zijn gedrag probeert te verbeteren? Dat is, dat is uh, moeilijk om te zeggen. Want uh, zoals ik al zei, het, uh, het, het vertaalt zich de laatste vijf, zes jaar heel erg naar het werkveld. En dan heet het over het algemeen slimmer werken. En dat soort uh, termen krijg je dan. Uh, er, is, er is een vrij actieve club, Een echt hele actieve club van een aantal honderden mensen. die hier echt dagelijks mee bezig zijn. en ook heel veel kennis daarover delen. Een van de ideeën van live hacking is ook. Uh, hoe kan dit beter? Uh, wat kan ik hier nog meer mee. met dit methodiekje of dit tooltje En wie hebben hier ook nog wat meer aan? Dus ook uh, spread the word, share the knowledge. Uh, en, en dus zijn er een aantal blogs. waar dus de meest actieve mensen. Waar lifehackers... die kennis gedeeld wordt. Ja, absoluut. Ja, maar loop je dan niet? Custom. Ja, nou, het is een beetje flauw misschien. maar het klinkt haast alsof je. Je je bent heel effectief met de live hacking bezig, waardoor je zeg maar tijd overhoudt om de live hacking technieken weer een andere door te geven, waardoor het een soort zichzelf rode ja, het is. Wordt het is een, ja, het, het is een, het is ook een beetje een, een enthousiasme, zeg maar. Ja, ja. Die mensen worden dan heel enthousiast over iets wat ze ontdekt hebben en die willen dat graag met, ja. met de wereld delen. Is een beetje bottom-up uh, beweging zeg, ja, maar, die het is ook ja. Weet je, je kan zeggen, ik ben een live hacker. Ja, het, het is een beetje een grijs gebied. Ik, uh, ik gebruik veel van de dingen die ik uh, het verleden ook door andere livehackers heb aangeraakt gekregen. Uh, ik ben zelf daarover gaan bloggen. Ja, dan krijg je ineens de term uh, lifehacker. Ja, ja, ja, ja, goed, ja. zo zei het. Maar dan, dan gaat het heel erg over uh, je eigen gedrag verbeteren. Hè? Maar uh, moet dat nou wel eindeloos gebeuren? Werkt het niet averechts? Oeps. Ja, ja. Vaak hebben mensen wel hele goede doelen die ze willen bereiken. Maar wat gewoon moeilijk voor hun is omdat onze omgeving ons steeds weer toch prikkelt om andere dingen te doen. En dat zie je zeker in het domein van gezondheid. Waar mensen ja, toch wel heel veel goede voornemens elk jaar weer voor maken. Maar steeds weer ondervinden dat het heel moeilijk is om die op de lange termijn door een, te zetten. Waarom waar gaan verliezen ze die doelen uit het oog? Um, ik denk dat het voor een deel te maken kan hebben met inderdaad onze omgeving... die ons steeds weer prikkelt voor de korte termijn doelen. Bijvoorbeeld dat lekkere taartje in plaats ja. van dat lange termijn doel van gezond uh, en je fit voelen... Um, maar tegelijkertijd is het misschien ook zo dat mensen hele grote doelen stellen. Hè? Te dus groot bedoel je? Misschien niet per se realistisch. Ja. Wat het moeilijker maakt om dat gevoel inderdaad van controle te ervaren. Ook successen te boeken te ervaren. Precies. En daardoor aangemoedigd te worden om door te gaan. Dus als je over goede voornemens praat. Dan denk ik is het vooral heel erg belangrijk. Om die ten eerste realistisch en ten tweede specifiek te maken. Want pas dan heb je echt een kans. Dat je daar ook echt verbetering door ondervindt. En eigen leven en dat het zich inderdaad doorzet en dat je daar uh, ja, in feite wel gelukkiger misschien van wordt omdat het vaak wel iets is wat mensen eigenlijk heel graag willen. Ja. Dus ik zou niet zeggen dat het jezelf verbeteren en aan jezelf werken dat het negatieve gevolgen zou hebben want eigenlijk doen mensen dat alleen maar voor dingen waar ze echt wel gemotiveerd voor zijn nou, Het is wel belangrijk om het in, in, in stukjes op te knippen, ja, precies. precies wat jij zegt de, de succesjes te vieren hè? Ja. de Amerikaanse hoogleraar psychologie uh, B.J. Fogg, die zegt ook altijd gedragsverandering gaat in baby steps dus je moet eigenlijk het gewenste gedrag naar hele kleine brokjes opknippen. Uh, die jou uiteindelijk bij dat doel brengen. Maar niet in één keer zeggen, uh, ik ga vanaf uh, 2014 uh, uh, vier uur per week sporten. Uh, waarvan je eigenlijk misschien zelf al weet van... ja, dat ga ik niet redden. Dus dan kan je misschien beter nou, zeggen... Nou, misschien met hacking wel, dat nou, je ja, dat maar... zo kan indelen... Ja, dat tijd Ja, uh, dan moet je wel heel veel hacking denk ik. <laughs> ja. maar, maar dan kan je misschien beter zeggen... ik ga uh, bijvoorbeeld mezelf eerst programmeren... net zoals het voorbeeld wat ik uh, al eerder gaf met dat Facebook en het takenlijstje... door uh, bijvoorbeeld ochtends, als ik mijn tanden heb gepoetst... Uh, vijf keer op te drukken of te crunchen of, of wat dan ook. En op die manier zeg maar toe te werken naar een groter doel. En dat, uh, dat op een gegeven moment je merkt dat de tijd niet meer <tus> voldoende is ga je dus tijd ervoor vrijmaken. Omdat je voelt dat het fijn is. En dat je het ook daadwerkelijk gemotiveerd bent om dat te doen. En moeten we het altijd zelf doen? Dat uh, ons eigen gedrag verbeteren? Of nou, kan er zijn de overheid bijvoorbeeld uh, helpen? Nou, dat is dan weer dat nudging waar we het over hadden. Uh, uh, en je, je kan natuurlijk ook uh, technologische hulpmiddelen daarvoor gebruiken. Daar hebben jullie het ook in het vorige uur al over gehad. Over uh, dingen zoals persuasive technology. Hè? Dus hoe kan je gedrag veranderen door bijvoorbeeld mobieltjes uh, uh, je te uh. laten helpen. Nou, er zijn standaard in heel veel telefoons zitten herinnering-applicaties. die echt heel bazaal zijn, maar die de mogelijkheid hebben om jouw locatie uit te lezen. En dan kan je dus best wel zeggen: als jij bijvoorbeeld op een, in een kantoorgebouw werkt waar trappen zijn. Uh, je neemt elke dag de lift. Dat jij, zodra je het kantoor inloopt... een alertje op je telefoon krijgt. Hé hey joh, neem eens de trap. Kast op de dus... die, die denkt... nee, ik bepaal het zelf. Hey, maar dat, dat je elke keer... Dan uh, wat ja, ik wel, ja, maar ik vind het wel komisch. Want het is inderdaad... Um, ik ben zelf ook redelijk verslaafd aan, de, aan dat mobiele kreng. Um, en tegelijkertijd denk ik... soms denk ik wel eens van... goh. Nou, helaas had mijn vrouw die als het goed is zit te luisteren. <laughs> uh, weet je wel, dan krijg ik een sms'je van waar ben je? En, uh, of, of, uh, en toen dacht ik van, ja, weet ik veel, 15 jaar geleden had ik niet eens zo'n mobiel. En dan had ze zoiets hij is wel ergens en hij komt wel weer een keer ja. bovendrijven. Ja. Ja. En uh, dus, dus met het met intreden van, van al dit soort uh, sociale media en, en applicaties en dergelijke zijn er ook wel heel veel dingen veranderd. En die zijn denk ik ook wel tamelijk specifiek... voor een niet eens zo heel erg grote hoeveelheid mensen. Um, en er zijn een heleboel uh, gedragingen... en ook zeg maar, systemen in ons brein... Die, um, die we al veel langer met ons meedragen... dan, dan die mobieltjes... Uh, waar denk ik nog een enorm reservoir aan mogelijkheden ligt om het gedrag te verbeteren. Zeker. En um, dus, ik, ik vind het ook. Dus ik, Ja, nee, ik moet er inderdaad niet aan denken dat ik uh, als ik s ochtends het gebouw inloop. Dat, dat dat apparaat <lacht> mij vertelt. ga met de trap. Ik denk dat ik dat apparaat dan misschien voor het eerst eens een keer thuis ga laten. Dat is ook nou? goed. Dus, nou ja, nee, maar dus, dus dat is prima. Alleen dan is het natuurlijk wel. Nou, iets waar wat, wat ik de hele tijd aan zit te denken is. van wat, wat in de organisatiewetenschappen. Is dat wel eens uh, het, het uh, noemen ze het, uh, het single loop learning en het double loop learning. Hè? De single loop, dus de eenmalige slagmaker. Dus je doet iets fout, je denkt waarom deed ik dat fout, oh, daarom dat doe ik dat, en dan vind je daar een specifieke oplossing voor, en, de, en dat is het dan. Dus inderdaad, ik zou met de trap moeten gaan in plaats van met de lift. Dus ik bouw een alert in dat ik als ik bij de trap sta, of voor de, die keuze heb, dat. En de, de alternatief is wat we noemen dat double loop learning. Dat je eens even nagaat van wat zijn de diepere. Oorzaken van het gedrag wat ik vertoon. Uh, dus niet voor elk, elk specifiek probleem een oplossing bedenken. Klinkt een beetje als een excuus om de trap niet te hoeven nemen. Nou, weet je, maar ik denk dat het inderdaad het punt is... op het moment dat je zegt van... De, de, mijn dieperliggende probleem is dat ik te weinig lichaamsbeweging heb. Uh, dan zijn er ineens een heel scala aan mogelijkheden... waaronder de trap nemen. Maar je kan ook zeggen, ik ga op de, fi op de fiets in plaats ja, van met de auto. Of met of mijn, of... mijn kinderen naar de dierentuin elke week. Of Precies, of dan, ja. uh, er zijn dus een heleboel verschillende dingen. En dan kan je zeggen, de, de oplossing voor... want dat is bijvoorbeeld, ik heb overgewicht en, en ik moet meer bewegen. Uh, los van uh, beter eten, ik moet meer bewegen. Nou, dat, dat is, dan ga je naar de dieperliggende oorzaak toe. Die, uh, en dat is dan soms een veel grotere... Uh, niet noodzakelijkwijs ingewikkelder interventie... in het gedrag wat je vertoont... maar die heeft op een heleboel kleine plekjes heeft die effect. Ja. En het, het nadeel van, van dit is... Hè, dus ik zeg van een mobieltje. Van een mobieltje is... Uh, ik krijg een e-mail, wil je me dat document sturen? En dan zeg ik, ja, ik ben nu nog even op de trap... Uh, hij, hij, ik stuur het over, uh, <laughs> denk ik, 20 minuten. Nou, dan ben ik boos. Dan krijg ik een e-mail, dat is prima, ik wacht wel even. Nou, dan stuur ik dat document op, krijg ik een e-mail terug, bedankt. En dan stuur ik er weer een achteraan, graag gedaan. Ja, uh, en, dan, weet je, en dan denk ik: he, he, he, we kunnen hier allemaal mee stoppen. Um, maar de dieperliggende oorzaken van dit soort gedrag... worden eigenlijk niet echt benoemd en niet echt bedacht. En dat zou wat mij betreft wel wat wat. Maar vaker, jij pleit dus ja. voor een, een wat meer nadenkende mens... die over zijn eigen gedrag <coughs> nadenkt en zich bewust wordt van ja. zijn gewoontes. Nou, dat is dus inderdaad... en dan he, wederom terug naar de voorbeelden aan het begin van, van, uh, van dit uur. Ik denk dat um, als we inderdaad... want nogmaals, wij zijn heel goed in staat... om te reflecteren op ons eigen gedrag... Uh, niet op het moment dat we het aan het vertonen zijn... Maar achteraf. maar achteraf. Alleen we zijn heel goed in staat om inderdaad te analyseren... en ook weer vooruit te kijken. En ik denk dat als we... Uh, en als je het hebt over de, de, de voornemens voor het nieuwe jaar... dan zou je bij wijze van spreken beter... wat mij betreft dus de tijd kunnen pakken om te reflecteren op... Waar, wat zijn nou de grote dingen die, die misgaan... en wat zijn de kleine, kleine dingetjes... Ja. Die, waarmee ik eigenlijk een enorme uh, slag kan maken. Ja. En dat is iets waar mensen heel goed in, uh, toe in staat zijn... en wat we, denk ik, veel meer zouden kunnen doen. Is er ooit in uh, de geschiedenis een periode geweest... waar mensen zo over hun... Genag, uh, hun gedrag naar dachten. zoals we dat in deze tijd lijken te doen. Het uh, programma Pavlov is een uh, ja. psychologie magazine. Uh, uh, oh, Bas van de zelfhulpboeken. Ja. Oh ja, nee, ik denk het wel. Ik denk dat dat, uh, dat, dat is van alle tijden. Ik bedoel, we hebben uh, altijd zeg maar filosofen gehad. en dat waren natuurlijk, dat is de elite. Van de, van, de, van de groep geweest, of de, de samenlevingen geweest... die heel erg nadachten en het ook nog opschreven en doorgaven. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een reflectie... van wat al die mensen daaronder rondom het kampvuur zeg maar, met elkaar ook zaten. We zijn altijd, denk ik, bezig Dat is van alle tijden. Met, ik denk het wel. Maar, Zingeving, begrijpen, hoe mm. zitten dingen in elkaar... religie is daar, denk ik, een belangrijke <laughs> uiting van... Dus maar ik denk dat het, van heel, dat het iets heel erg uh, typisch menselijks is... maar ook iets wat van alle tijden is. Na de oorlog waren er, geloof ik, een paar honderd psychologen in Nederland. Nu zijn er duizenden, ja, we duizenden. Worden steeds, we worden steeds slimmer. <laughs> ik denk, nee, ja, wat wat ja. zegt dat over ons? Ik denk dat wij nu een heleboel heel nuttige informatie hebben. Inderdaad ook door de nieuwste wetenschappelijke inzichten... over hoe we dit goed kunnen doen. En ik denk dat inderdaad als je naar consensus kijkt... van wat zijn nou aanbevelingen om je gedrag te veranderen... dat je toch steeds ook weer inderdaad motivatie nodig hebt... Um, om dat uh, inderdaad in gang te zetten om nieuwe gewoontes te vormen. Moet je dus van tevoren heel goed kijken... in welke situaties zich die oude slechte gewoontes voordoen... zodat je daar specifiek op in kunt gaan. Maar dan moet je inderdaad, zoals Karsten zegt, even voor gaan zitten. Maar we hebben dus nu hele goede kennis... die we misschien een paar honderd jaar geleden... toen filosofen zich meer vanuit de leunstoel daarmee bezig hebben gehouden... Um, die we toen nog niet zo goed hadden... Um, en ik zie eigenlijk ook wel inderdaad heel veel interesse daarin... wat misschien ook een beetje um, door de nieuwe inzichten gevoed wordt. Inderdaad, heel veel soorten zelfhulpboeken. Heel veel mensen zijn bezig met het streven naar meer geluk. Misschien ook meer nu in een individuele context... dan in een kerkelijke context bijvoorbeeld. Hè? Dat je op, uh, op je eigen houtje naar zingeving op zoek bent. Minder dan in een context um, op zondag in de kerk met elkaar... Um, en je ziet het misschien ook eigenlijk in de recente beweging... naar mindfulness en dat soort dingen, meditatietechnieken ja. toe... waar mensen eigenlijk zelf heel systematisch proberen te leren om te reflecteren. En wij zien inderdaad ook in onze eigen experimentele onderzoekspraktijk... daar um, de voordelen van. Dus die simulaties die ik het in het begin beschreef bijvoorbeeld... dat je zelf ziet hoe je op lekker eten reageert als je dat observeert. En als je ziet dat dat alleen maar een gedachte is... Mm -hmm dan is het veel makkelijker om die gedachten gewoon te laten gaan... en dat taartje niet te hoeven pakken... En dat is precies wat we ook zien in onderzoek. Dus dat je even daaruit kunt stappen. Even te reflecteren van... nou, hoe reageer ik nou heel automatisch op mijn omgeving? Oh, dat is eigenlijk maar een gedachte... die door iets in de omgeving en mij wordt opgeroepen. Dan is het dus veel makkelijker om daar niet op in te hoeven gaan. Ja. En kun je dus eigenlijk veel, veel betere, gezondere keuzes voor jezelf maken. Dat brengt wel een beetje ja, de rust ook terug. Maar het vraagt ook even de rust om daaruit te stappen. Ja. Um, en... Wat dat betreft, denk ik, um, zitten we een beetje in een knel met, met, met de mobiele technologie... die ons wel heel veel kan helpen, maar ook de hele tijd kan afleiden. Ja. En wat je ook aangaf, dat die de zelfregulatie... die we eigenlijk een beetje willen trainen met dat gedrag verbeteren... dat we die niet te veel moeten externaliseren. Want we kunnen het best wel zelf. Ja. Maar daar moeten we wel even de rust voor nemen... om even goed te kijken ja. naar onze <kwijnt> eigen gedrag. En dat is het moeilijk in deze tijd, die rust nemen... Dat is inderdaad moeilijk. Ja. En als je die met life hacking kunt creëren, dan ben ik daar helemaal voor. Ja, daarna, <laughs> maar, maar je <laughs> ziet ook dat, dat, uh, dat uh, een aantal life hackers. ik ben er overigens niet één van, maar dat er ook een beweging gaande is, uh, die heet Quantified Self. Ja. Daar uh, hebben we hier ook al eens een vertegenwoordiger van gehad. Oh ja, oké. Okay. Waar, waar die, die dus die inderdaad... Die alles meet. Ja, die alles meet. En dus ook uh, gewoon dingen bijhoudt van wat ja. heb ik gegeten, hoe laat ben ik naar bed gegaan, et cetera. Ja. En daar dus ook weer met terugwerkende kracht conclusies uit kan trekken. Dus uh, ik, zie, ik merk bijvoorbeeld dat elke dat is... avond als ik pasta heb gegeten, dat ik de volgende ochtend dat ik met hoofdpijn wakker wordt of dat ik met minder dat kan is wat Kaster de, de zegt. We kunnen ja, maar... heel veel leren van een situatie die we al een keer meegemaakt ja, hebben. En, en de maar techniek het stelt er. Het is allemaal staat. wel van een enorm optimisme over de mens. Over de, de veranderbaarheid van karakter. In hoeverre is die gerechtvaardigd, dat optimisme, vallen we niet heel gemakkelijk weer terug. In het gedrag, zoals we dat al jaren vertonen. Nou ja, ik, ik, ik denk dat er inderdaad een aantal uh, zeg maar basale doelen zijn die heel snel. Uh, geactiveerd worden. We willen overleven, we willen ons voortplanten... we willen veel vet en zout eten... Uh, en, en, en we willen veiligheid om ons heen. We willen het ook vaak beter hebben... dan directe omgeving... Uh, dan, dan anderen uh, enzovoort. We willen tegelijkertijd ook... Uh, samen met anderen zijn. En dat zijn een aantal hele basale doelen... die we nastreven. En ik denk dat uh, dat, dat was zo... Uh, 3000 jaar, 30.000 jaar geleden. En dat zal uh, de komende duizend jaar... als die ons gegeven is ook nog wel zo zijn... Uh, dus, dus, de, dus aan de ene kant denk ik, er is, er is reden voor optimisme. Hè? We worden steeds ouder, het aantal conflicten, gewelddadige conflicten neemt, neemt af op wereldschaal, uh, enzovoort, enzovoort. Dus er is reden voor optimisme. We kunnen daar zelf via zelfregulering, al dan niet live hacking, uh, ook wat aan, aan, aan bijdragen, aan helpen. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat enorm veel van ons gedrag niet echt een bewuste keuze is. En heel veel toch vrij automatisch uh, zijn weg zoekt. Nou, we hebben daar drieënhalf jaar lang oh. toch een poging uh, toegewaagd. Um, maar dit uh, ja, waren de laatste woorden van deze allerlaatste Pavlov. Dank aan Esther Papius, Karsten de Dreu en Misha Koster. Dank ook aan onze gasten van het eerste uur van vandaag. Paul van Lange, Keesmidden en Nildert van Laar. En dank aan iedereen die de afgelopen 3,5 jaar te gast is geweest. Alle uitzendingen blijven gelukkig beschikbaar op onze website. www.ntr.nl En daar vindt u ook ons podcastarchief. Alle luisteraars, hartelijk dank voor uw reacties de afgelopen drie jaar. En ook nu nog kunt u reageren. pavlovradio@ntr.nl. Hartelijk dank. Dank u wel. Dag. Fijne avond. Moeten we ook nog. Goeie wensen. informatie, educatie en cultuur. Dit is Radio 1.